8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Acties in Haagse openbaar vervoer en bij sociale werkplaatsen. Een vergeefse zoektocht naar Massagraf in Texas. En Arnon Grunberg schrijft dit jaar het Groot Dicté. In Den Haag rijdt vandaag de hele dag geen openbaar vervoer. Bij de trams, bussen en Randstadrail wordt gestaakt uit protest tegen de bezuinigingen en de aanbestedingsplannen van het kabinet.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 Vandaag moet er op het congres van de VNG in Ulft een besluit over worden genomen. Veel werknemers van de sociale werkplaatsen komen naar de Gelderse plaats om te protesteren. Ook vakbonden en oppositiepartijen voeren er actie. In het Limburgse dorp Merselo woedt een grote brand in een varkensstal. Stonden 5.000 varkens in de stal. De brandweer heeft zoveel mogelijk dieren proberen te redden. Hoeveel varkens zijn omgekomen is niet bekend.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 Veel van zijn werk is autobiografisch en in het Frans geschreven. Daarnaast maakt hij ook filmscripts. Van 1988 tot 1991 was hij minister van Cultuur. Georges en is 87 jaar geworden. Het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt dit jaar geschreven door Arnon Grunberg. Dat is bekendgemaakt door de Volkskrant, een van de organisatoren van het dicté. De schrijver is bekend van boeken als Tirza, De Asielzoeker en Fantoompijn. Sinds vorig jaar heeft Grunberg een dagelijkse column op de voorpagina van de Volkskrant. Hij is de opvolger van Tommy Wieringa, die vorig jaar een dictee schreef voor Vlaamse en Nederlandse taalpuristen. De 22e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal wordt uitgezonden op 15 december. Het Zweedse voetbalelftal blijft in de strijd om kwalificatie voor het EK van volgend jaar in het spoor van Nederland. Zweden won thuis met 5-0 van Finland. Ibrahimovic was de grote man, hij scoorde drie maal. Twente-speler Rami maakte ook een doelpunt. Zweden heeft in groep 1 nu drie punten achterstand op Nederland. Beide landen moeten nog vier wedstrijden spelen. Het weer vanochtend bewolkt. Eerst nog wat regen. Later wordt het vanuit het zuidwesten droog. Vanmiddag klaart het op, breekt de zon ook af en toe door. Het wordt 16 graden aan zee en 19 graden in het zuidoosten. De komende dagen ook wisselend bewolkt, met af en toe een bui. Maxima liggen rond 18 graden. AWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 60 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op woensdag op dit tijdstip. De meeste files staan in de Randstad. In het midden van het land staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... voor Knoppen Beekbergen een file van 3 kilometer. Op de A35, Enschede richting Almelo, is een ongeluk gebeurd. Tussen Borne en Knoppen Azelo staat 2 kilometer file... en de rechterrijstrook is dicht.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 NOS Radio 1 journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Libische hoofdstad Tripoli wordt de laatste dagen zwaar gebombardeerd. De dochter van Gaddafi klaagt nu de NAVO aan wegens oorlogsmisdaden. Daar spreken we advocaat Geert-Jan Knoop zo over. Een nieuw pensioenstelsel lijkt er voor het kabinet wel in te zitten. Een bestuursakkoord met de gemeente? Nog lang niet daarom zijn de ogen gericht op Ulft vandaag. Wie had dat gedacht? Want daar moeten de gemeente uitsluitsel geven over dat bestuursakkoord. Ze willen wel voorstemmen, maar dan wel zonder die ene paragraaf... over de sociale werkplaatsen. In meer dan de helft van de sociale werkplaatsen... voeren arbeidsgehandicapten vandaag actie. Met een manifestatie ter plaatse georganiseerd door advocabel FNV... komen duizenden arbeidsgehandicapten naar Ulft... om hun stem te laten horen tegen dat conceptakkoord dat er ligt. Ook vanuit Friesland, verslaggever Peter van der Meerschout. Waar ben je? Ik sta in Heerenveen. Ik sta bij uh, Caparis, uh, sociale werkvoorziening Caparis, bij uh, Foodpack. Hier worden uh, ja, koekjes uh, omge omgepakt in uh, andere dozen. En het, het klinkt nog een beetje stil, maar dat komt omdat de mensen die hier actie voeren... nu hun spandoeken ophouden voor de camera's en voor de fotografen. En op een van die spandoeken staat een zwart spandoek trouwens, heel Huber. Wel 112 voor de WSW. En er staat nog eentje bij de bom van de krom... En, en dan wordt er een bom afgeschoten richting iemand die in een rolstoel zit. En wij willen blijvend erkenning en respect voor het werken in de WSW. Deze mensen staan hier te wachten op de bus, want zo meteen dan uh, vertrekt de bus richting Ulft. Ik vraag het even aan Harm Swier. Nee, ik vraag het niet aan Harm Swier, Aan wie bij gaan van de afro Hoeveel mensen gaan er mee hier vandaan? Nou, hier vanuit Kaparis uh, gaan er zo'n uh, 270 mensen mee richting Ulft. En... Die komen niet allemaal uit Heerenveen? Nee hoor, we hebben vestigingen in uh, Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. En alle bussen van alle vestigingen die verzamelen zich straks hier in Heerenveen. Ja. En dan gaan we in Colonne gaan we richting Ulft. Waarom zijn de mensen hier zo boos op uh, die veranderingen? Nou kijk, binnen de sociale werkvoorziening speelden er op dit moment drie dingen. Dat zijn de onacceptabele plannen van het kabinet Rutte. Het bestuursakkoord waarin de regering dus de taken en verantwoordelijkheden van de regering naar de gemeente onder andere neerlegt. En we hebben op dit moment onze cao onderhandelingen die liggen, zitten hartstikke vast. En vandaag speelt met name het bestuursakkoord omdat in Ulft komt de vereniging Nederlandse gemeente bijeen... Om, uh, om te besluiten of het bestuursakkoord wel of niet door moet gaan. Ja, maar dat betekent namelijk dat er dan weer taken van het Rijk overgaan naar de gemeente. De gemeenten hebben minder geld. Um, meneer Zwier, u bent uh, manager van uh, Foodpack. U hebt hier 300 mensen werken. Wat voor werk doen die mensen hier? Wij uh, doen diverse uh, werkzaamheden voor uh, het verpakken en ompakken van uh, voedsel. Ja. Dus dat uh, op het gebied van, uh, van koekjes, uh, snoepgoed... Uh, Koffie, thee, vlaaien. Dus dat soort werkzaamheden. En wat als dat bestuursakkoord wordt aangenomen? Dat is nog maar de vraag omdat heel veel gemeentes tegen zijn. Vooral op dat onderdeel van het overzetten van de WSW naar de gemeente toe. Wat zou dat dan betekenen voor die 300 mensen die hier bij Foodpack werken? Nou, Dat is lastig aan te geven. Maar waar wij nu meer neerzetten, dat is ook de doorstroom... Van uh, mensen vanuit de WSW, ook vanuit Foodpack, naar het reguliere uh, arbeidsproces. Uh, en uh, uh, daar moeten wij uh, behoorlijk in, in aan het werk. Ja, ja, want jullie hebben hier dus mensen aan het werken die, uh, laten we zeggen, uh, niet voor de gemeente werken. Maar die uh, dus voor bedrijven werken. Die hebben nog een hele andere tak, maar die dienstverlening doen. Komt dat in gevaar op het moment dat, er, uh, dat de gemeentes minder geld hebben? Uh, dat is nu nog uh, dat is lastig aan te geven voor uh, uh, ons. Ja. Okay. Nou, jullie veel succes met uh, actievoeren. Inmiddels uh, we zijn de fotografen en de camera's alweer vertrokken... en gaan de spandoeken naar beneden inpakken in de bus en zo meteen richting Ulft. Nou, en dat geldt ook voor Annemarie Juritsma, de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die spreken wij later in de uitzending. Het zal zijn zo rond kwart voor negen. Ja, wat beter gaat het met een uh, eventueel pensioenakkoord. Na bijna een jaar onderhandeling lijkt het einde nu in zicht. Werkgevers en werknemers hopen binnenkort de onderhandelingen... over een nieuw pensioenstelsel af te ronden. Volgens de laatste conceptteksten zijn ze het er al over eens... dat we langer moeten werken en dat het pensioen onzekerder wordt. Geert-Jan Dennekamp volgt het hele proces voor ons... Gert-Jan, het is in het voorjaar al wel eerder gezegd... ze zijn het eens op hoofdlijnen. Toen ontstond de heibel, voornamelijk bij de bond. FNV, hoe zeker is het nou dat ze er op korte termijn uit zijn? Nou, we horen nu van heel veel mensen. We naderen het einde van de onderhandelingen. Eh, maar dan plaatsen ze toch ook nog steeds een komma... en vervolgen ze de zin met... We zijn er nog niet. Maar ja, je kunt wel concluderen dat het eindspel is begonnen. Dat is bijvoorbeeld op te maken uit de toezeggingen die minister Kamp doet... in de stukken die wij in het bezit hebben. Want tot deze week bleef minister Kamp onduidelijk over hoeveel hij de AOW wil verhogen. En in de stukken die wij nu hebben zegt hij dat te gaan doen. En dat was met name voor de werknemers een voorwaarde voor een akkoord. Het basispensioen, de AOW moest iets omhoog gaan. Nou, minister Kamp die beweegt nu, hij noemt een percentage van 0,6 procent... en dat komt behoorlijk in de richting van wat werknemers uh, en werkgevers willen. Nou, de minister heeft steeds de kaart aan de borst gehouden... en nu geeft hij dus een heel duidelijk signaal. Ik leg iets op tafel, uh, nu jullie nog werkgevers werknemers. Ja, hij legt geld op tafel. En dat is toch, Gert-Jan, in tijden van bezuinigingen bijzonder. Ja, dat klopt. Maar hij krijgt er ook iets voor terug. Want het kabinet vond al dat we met z'n allen langer moesten werken... omdat de AOW onbetaalbaar werd. Het voorstel van het kabinet is tot 66. Maar in dit akkoord gaan werkgevers en werknemers een stap verder... namelijk naar 67 en mogelijk... Nog verder. De AOW gaat dus in ruil iets omhoog. Maar door dit akkoord gaat hij ook veel later in. En dat levert weer geld op. Dus al met al kost dit de minister geen geld. Maar levert het hem geld op. In totaal 4 miljard euro per jaar. gert wat is nou de hoofdboodschap in die stukken die wij in handen hebben? Dat het allemaal wat onzekerder wordt en in ieder geval wat minder? Ja, dat was het al een tijdje en dat is het nog steeds. Het zekere pensioen bestaat niet meer. Het pensioen wordt voorwaardelijk, staat in de tekst. En dus afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. We moeten langer werken. En als de resultaten van de fondsen tegenvallen... moeten de pensioenen omlaag eh, uitgesmeerd over tien jaar. Maar er wordt eerder dan tot nu toe het geval was gekort. En ook als we langer leven, maar voor die extra jaren... niet genoeg hebben gespaard, dan moeten ook dan de pensioenen omlaag. En ook dat is nieuw, dat is op dit moment niet het geval. Staan de bonden en de achterban nu uh, jubelend op tafel? Hoe hebben ze eigenlijk gereageerd? Nou, verschillend. Ze zeggen we zijn er nog niet. Uh, de tekst is wel wat aangepast. Met name bondgenoten bij de FVV had uh, grote bezwaren tegen de tekst van maart. Op hoofdlijn is de tekst eigenlijk nog wel hetzelfde... maar je ziet wel tegemoetkomingen. Zo maakte bondgenoten zich boos omdat de risico's te veel bij de werknemers terechtkwamen... en werkgevers niet meer gedwongen konden worden extra geld bij te storten in het fonds. Nou, nu is die tekst een beetje aangepast en staat dat als werkgevers en werknemers daarover willen praten, dat dat best kan en dat dat misschien ook wel weer tot extra stortingen kan leiden. En daarnaast wil de bondgenoten dichter blijven bij het huidige stelsel, bij die toezeggingen die nu gedaan worden. Nou, daar krijgen ze niet gelijk, maar in de tekst wordt wel beter uitgelegd wat de consequenties zijn van niets doen en wat de consequenties zijn van als je het systeem uh, verandert. Want ook in je beleggingsbeleid kun je natuurlijk het beleggingsbeleid zo aanpassen dat je niet uh, enorme risico's neemt. Je kunt ook heel conservatief beleggen, waardoor er een grotere zekerheid is dat je uiteindelijk kunt rekenen op een uh, zeker pensioen. Oké. Okay. Nou, uh, meer erover op onze website nos.nl: dat principeakkoord over de pensioenen. Geetje Jan je dankjewel. Het gouden windei wordt vandaag uitgereikt. De prijs voor de grootste leugen in de reclame. Wie hem krijgt, wordt u zo dadelijk. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 50 kilometer file. Het is een stuk minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn geen opvallende files bij. De langste files staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoete Wouden, 8 kilometer... En op de 28 zwollen richting Utrecht tussen Amersfoort en afrit. Maar 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 8. Aisha Gaddafi, inderdaad de dochter van kolonel Gaddafi... heeft in Parijs en Brussel een klacht ingediend tegen de NAVO... vanwege oorlogsmisdaden. De klacht gaat over een bombardement van de NAVO op 30 april... waarbij volgens het regime onder meer de jongste zoon van Gaddafi... Eh, Sif El Arab en drie van zijn kleinkinderen werden gedood. We praten over deze aanklacht verder met advocaat en hoogleraar... internationaal strafrecht Gert-Jan Knops. Meneer Knops, goedemorgen. Hoeveel kans maakt de dochter van Gaddafi met deze aanklacht, denkt u? Uh, ik denk dat die kans niet groot is. Ik moet wel vooropstellen dat uh, wel vastgesteld kan worden... dat de NAVO met die bombardementen de aard en strekking van de resolutie 1973 uh, te buiten is gegaan. Uh, maar tegelijkertijd uh, dat gezegd hebben, moet je concluderen... dat er geen internationaal tribunaal... of uh, een nationale rechtbank bevoegd zal zijn om van zo'n uh, mogelijke claim... civiel of strafrechtelijk kennis te nemen. Hm. Hoe, meneer Knops, kun je dan vaststellen dat de NAVO daar fout is geweest? Nou, kijk, uh, op de eerste plaats is het natuurlijk zo dat die resolutie 1973 bedoeld was... niet om een grondoorlog te faciliteren, maar uh, door middel van uh, zeg maar ingrijpen van de NAVO... de burgers te beschermen op ja. de grond. Uh, met name dus als er operaties plaatsvonden die uh, de burgers daar direct zouden uh, uh, in gevaar brengen. En dat kun je denk ik nauwelijks volhouden met bombardementen op familieleden van konel uh, Gaddafi. Ja, dit was meer een aanvalsactie. Dit was duidelijk een aanvalsactie. En uh, tenzij de NAVO kan aantonen dat dit een pure toevalstreffer is geweest... waarbij deze kleinkinderen om het leven zijn uh, gekomen... maar uh, voorlopig ziet het eruit dat men doelbewuste uh, zeg maar, privékwartieren van Gaddafi heeft gebombardeerd... met het risico, komt de koop toenemend, dat daar dus ook familieleden... Uh, dus ook kinderen en uh, mensen die dus totaal niets met uh, het regime te maken hadden, zouden leven... Dus deze uh, mevrouw heeft wel een punt. Uh, de, de wordt, uh, kijk, de Arabische Liga heeft ook heel uitdrukkelijk uh, die resolutie 1973 uh, alleen ondersteund onder het volbehoud... Uh, dat er geen directe betrokkenheid zou komen bij de grondoorlog. Nou, met deze bombardementen, die steeds verder lijken te gaan. Kijk, als je de laatste dagen ziet hoe Tripoli is gebombardeerd. dan uh, lijkt de uh, NAVO dat mandaat van die resolutie uh, op zijn minst heel erg op te rekken. Maar uh, als gezegd, je, als je het probleem is dat er uh, geen internationaal straftribunaal bestaat. Dat de NAVO ter verantwoording kan brengen. Ja. Het, het internationaal strafhof, waarnaar de zaak Libië is verwezen, zoals u weet met die resolutie, is een internationaal straftribunaal dat alleen uitgaat van individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dus met andere woorden, organisaties of rechtspersonen, en de NAVO is een organisatie met internationale rechtspersoonlijkheid, die kunnen daar niet voor het gerecht worden gedaagd. Dus het probleem voor haar zal zijn uh, om een rechtbank te vinden in de wereld... die bevoegd zal zijn, zich behoefte zal achten om van zo'n claim kennis te nemen. Ja, want is het eigenlijk niet een hiaat in het internationale rechtssysteem... dat een organisatie als de NAVO niet aangeklaagd kan worden? Ja, er is de laatste tijd ook steeds meer uh, discussie ontstaan over de vraag... of je niet ook rechtspersonen uh, zou moeten uh, onderbrengen bij uh, bijvoorbeeld het internationale strafhof... in de zin dat ook naast individuen ook... Organisatie en rechtspersonen vervolgd zouden mogen worden. Uh, daar is internationaal rechtelijk nog steeds geen consensus over. Voorlopig gaat het internationaal strafrecht uit van individuele aansprakelijkheden. Dus bijvoorbeeld een VN of een NAVO uh, kan niet als zodanig, als die fouten maken... als die bijvoorbeeld doelen bombarderen uh, waarbij burgers om het leven komen... die kunnen als zodanig niet worden vervolgd. De enige uitzondering op de regel is... Uh, en een paar jaar geleden heeft uh, het Joegoslavië Tribunaal onderzoek gedaan naar de NAVO, uh, waarbij de NAVO bombardementen op Belgrado had uh, gehouden, waarbij burgerdoelen waren geraakt. Dat is het enige voorbeeld waarbij de NAVO voorwerp van onderzoek is geweest, strafrechtelijk. Maar dat was omdat het Joegoslavië Tribunaal een ander mandaat had dan het internationaal strafhof. Mm -hmm. Dus het is zeker een hiëat, want voorlopig zijn organisaties als de VN en de NAVO eigenlijk gewoon strafrechtelijk ja, ja. immuun voor uh, eventuele uh, onjuiste bombardementen. En het hierover uh, nou ja, oprekken en misschien zelfs overtreden... strikt genomen van de Resolutie 1973. Geert-Jan okay. Knoops, dank voor uw uh, analyse... over die aanklacht van de dochter van kolonel Gaddafi. Gaan we naar Joris van der Kerkhoff? Vanochtend is hij bij onze buren bij de Wereldomroep. Daar hebben ze gisteren te horen gekregen dat ze fors gaan bezuinigen. Dat wisten ze eigenlijk al wel. Maar dat het Nederlandstalig programma, het hart van de Wereldomroep, zou verdwijnen, dat viel ze rauwe bedankt, Joris. Ja, en uh, dat gaat verdwijnen, wellicht, althans in de plannen van de wereldomroep zelf. De plannen van buitenlandse zaken waar ze uiteindelijk onder gaan vallen, uh, ja, die zijn nog niet helemaal duidelijk. Daarvan wordt verteld uh, dat er uiteindelijk maar 10 miljoen overblijft voor de hele wereldomroep. Nou, niet helemaal helder wat de regering nou precies uh, gaat voorstellen. We zijn nu in de studio waar de Nederlandse uitzending is, uh, waar de Nieuwslijn is. Een uh, reportage uh, uit Frankrijk uh, op dit moment. Uh, Rick Rensen, de hoofdredacteur uh, van, van de wereldomroep. Um, als het 10 miljoen blijft, um, dan kun je het beste de sleutel gebruiken en uh, alles maar afsluiten. Nee, dat vind ik niet. Uh, je moet altijd kijken, 10 miljoen is ook een bedrag. Ik heb het niet elke dag voor handen, maar ik vind 10 miljoen wel de uitkomst van een cynisch politiek spel. Uh, we, we, we zitten nu tussen het ministerie van Onderwijs en Buitenlandse Zaken in... Uh, onderwijs uh, heeft ons uh, als uh, bezuiniging ingeboekt, hè, 46 miljoen. Wij hebben plannen gemaakt uh, voor een evenredige bezuiniging. Waarmee ik bedoel, wij gaan in die plannen voor de toekomst uh, 25% bezuinigen. Dat betekent een dikke 10 miljoen. Maar 10 miljoen overhouden, dat is, uh, dat is wel heel erg moeilijk. Vooral ook als ik het vergelijk met de impact die we willen maken wereldwijd. Je kan met 10 miljoen echt heel moeilijk impact maken. Ga ja, eens dus even luisteren naar. Na de uh, um, um, reportage uit Frankrijk komt nu dit. Er komen steeds meer van die mediaboxen op de markt... die je op tv kan aansluiten. waardoor je allerlei internetkanalen kunt zien. Een speciaal kanaal, bijvoorbeeld, van de toppers. Over internetkanalen gesproken. De wereld omhoog, voornamelijk op, op internet. Is dat de toekomst? Uh, de toekomst is voor een deel op internet. Uh, laten we wel wezen: internet is als het gaat om uh, de vrijheid van meningsuiting, free speech, waar we voor een belangrijk gedeelte voor zijn. Ook voor de expats, die we nog graag ook in de toekomst willen blijven bedienen. Je moet je voorstellen: er zitten zo'n ruim miljoen expats uh, over de hele wereld. Die mensen die uh, maken gebruik van internet. Vooral die experts, 90%. Dus daar is korte golf niet echt meer voor nodig. Als je kijkt naar uh, de free speech... dus in die landen waar geen vrijheid van pers is... waar wij proberen mede de democratie te bevorderen... ja dan praat je over een deel internet. Ook heel veel mobiel internet. Maar nog meer het samenwerken met de ruim 3000 partners... die wij wereldwijd uh, aan ons gebonden hebben. En dan maken jullie programma's voor radio en televisie. En die programma's uh, die worden hier in, in, in Hilversum gemaakt. Maar nou, misschien ook op, in de landen zelf en die worden dan doorgegeven, doorverkocht ja. aan die stations. Nou, die worden uh, voor een deel in Hilfsm gemaakt, die, we ook, die maken we ook vaak samen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, onlangs Libië, Radio Free Benghazi... Dat station dat was eh, bijna weggeblazen. Er, er stond nog een, een, een heel klein studiootje en een microfoon over. Daar zijn we mee gaan samenwerken. Programma's voor gemaakt, ook in samenwerking. En dat heeft ook een geweldige impact gehad daar. Nou, mooi aan u eh, om te zien is: ik ga er ook meteen u van maken, terwijl ik net met jij begon. Mooi aan je om te zien is dat op het moment dat het over de toekomst gaat, de ogen weer weer gaan glimmen en de vuist iets steviger wordt. Eh, ik wens je heel veel succes de komende periode in dat cynische politieke spel bij het zelf over had. Uh, Aanstaande vrijdag, als het mee zit of tegen zit, dan zegt de regering uh, wat zij uiteindelijk met jullie van plan zijn. Ja, en daarna hebben we natuurlijk de Kamer nog, want die beslist uiteindelijk over wat, uh, wat er in Nederland gebeurt. deze uitzending blijft ik wel een tijdje doorgaan. Jongens van de Kerkhof bij de nog strijdvaardige redactie van de Wereldomroep. Vijf minuten voor half negen is het welke levensmiddelenfabrikant wordt vanochtend verblijd met het gouden windei. De prijs voor de grootste leugen in de reclame. Foodwatch reikte de bokaal uit. Deze consumentenorganisatie nomineerde vijf producten. Heb daar eerder al over gehad, waarop het publiek vervolgens de afgelopen weken kon stemmen. Nou, dat werd gedaan door ruim 10.000 mensen. economie Jeroen Schutteijzer ging eens kijken. Fabrikanten liegen en bedriegen zegt Foodwatch. Alles om maar producten te verkopen en veel winst te maken. De consumentenorganisatie wil dat de levensmiddelenindustrie... eerlijk is over wat er in ons eten en drinken zit. Maar dat is niet altijd makkelijk. Unilever bijvoorbeeld is genomineerd met... Blue Band Goede Start witbrood. Die verwende kinderen lusten geen gezond volkorenbrood En Unilever dacht, weet je wat? We maken wit brood met al het goede van volkoren. Volgens Foodwatch is dat onzin... Blue Band is geen volwaardige vervanger van volkoren brood. En er zitten houtvezels in verwerkt. Fleur van Brugge van Unilever. Food wordt genomineerd het brood op basis van een claim... die um, wij begin van het jaar al hebben aangepast. Ho even, die tekst is pas in mei aangepast. Sterker nog, wat zei dezelfde woordvoerder op 25 maart op Radio 1. Op dit moment hebben we geen plannen om teksten aan te passen... of de, te verwijderen op verpakkingen van onze producten, nee. Eigenlijk is Unilever het wel eens met Foodwatch. We zijn het namelijk wel eens dat het eten van volkorenbrood um, beter is dan het eten van bruinbrood of witbrood. En Bloebert Goede Startbrood is ook niet bedoeld als vervanger voor volkorenbrood. Hoe zit het met dat verwijt dat er houtvezels in het brood zitten? Foodwatch refereert hier aan uh, E-466, om heel precies te zijn. Dat is een, uh, een bindmiddel, zit in heel veel producten, zit in brood en in soep en in toetjes en noem het maar op. En suggereren dat er houtsnippers in het brood zitten, ja dat is op zijn zacht gezegd een beetje misleidend. En niet zo heel erg passend bij wat Foodwatch zelf... Uh, eerlijke uh, informatievoorziening uh, vindt. Kortom, wint Unilever? Nee, nee, ik denk niet dat we gaan winnen. Het Nestlé fruitflesje aardbei peer... wordt opvolgmelk genoemd... voor kinderen van 12 tot 36 maanden. Quatsch, zegt Foodwatch. Kinderen kunnen na een jaar... gewoon met de pot mee eten. Wil van Duivenvoorde van Nestlé Nederland. Wij als Nestlé zullen ten alle tijde... veilige producten op de markt brengen. En zeker als je kijkt naar... Uh leeftijdscategorieën waar we het hier over hebben, dat is toch een heel gevoelig uh, leeftijd. Uh, daar worden wij gehouden aan strikte regelgeving waarop uh, de nieuwe voedsel- en autoriteit uh, strikt toeziet. Conclusie, u vindt dat u de consument goed voorlicht? Wij zijn van mening dat wij de consument goed voorlichten. Liga fruitkick extra framboos is ook genomineerd. De fruitvulling bestaat volgens Foodwatch vooral uit dikmakende stroop... Deze reep bevat ongelooflijk veel suiker... en is dus helemaal niet extra verantwoord. De reactie van Kraft Foods. Die gaf extra is, is, is een lekker tussendoor... dat perfect past in een uh, actieve levensstijl. Uh, het levert uh, gemiddeld 95 calorieën... en het past perfect binnen de aanbevolen calorieën... door het voedingscentrum. En honig verkoopt momenteel Limburgse asperge crème soep... Exact dezelfde samenstelling werd eerder verkocht als Franse aspergesoep, zegt Foodwatch. Heinz, de producent van honig, wil niet reageren. Crystal clear shine cranberry vlierbloesem. Vrouwen gaan ervan stralen. Volgens Foodwatch gaan vrouwen helemaal niet stralen. Ja, op het toilet. Aloe Vera werkt laxerend. De reactie van heineken dochter Frumona. Uh, Shine staat al ruim twee jaar uh, op de markt en uh, ja we hebben eigenlijk nog nooit soortgelijke klachten gekregen. Het, uh, het verbaast ons ontzettend. We waren enorm verrast uh, toen uh, de nominatie uh, binnenkwam. Uh, wij kunnen ons ook absoluut niet vinden in uh, de argumentatie die Footwatch aangeeft. Uh, het is niet onze bedoeling natuurlijk om, uh, om op die manier. Uh, de consumenten misleiden wat Foodwatch uh, benadrukt. Later vanochtend bezoekt Foodwatch het hoofdkantoor van de gelukkige winnaar. Eh, wat zei Unilever ook alweer? Nee, nee, ik denk niet dat we gaan winnen. <lacht> nou, na negen uur kunt u op onze site nos.nl lezen wie uiteindelijk de meeste stemmen heeft gekregen. En welke fabrikant dus dat gouden windei een mooi plekje mag geven in de receptie bijvoorbeeld.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 Acties bij sociale werkplaatsen en bij het Haagse openbaar vervoer. En grote brand in Varkensstal in Merselo. Goedemorgen. Half negen geweest, ik ben Doral Meegens. Werknemers van sociale werkplaatsen voeren vandaag actie. Ze willen zo druk uitoefenen op de gemeente om nee te zeggen tegen het bestuursakkoord. In dat akkoord maken het Rijk en andere overheden afspraken over de verdeling van taken en geld dat daarvoor beschikbaar is. De sociale werkplaatsen zijn in dat akkoord een heikelpunt. Veel gemeenten vinden dat ze daarop te veel moeten bezuinigen. Politiek redacteur Margreet Boer. Dus uh, zeggen heel veel gemeenten jammer, maar wij accepteren het niet op deze manier. En dan zegt minister Donne: jammer, maar dit is het akkoord. Er staan leuke dingen in en er staan minder leuke dingen in. Het is een beetje plussen en minnen. En uh, ja, er moet bezuinigd worden. En je kunt dus niet gaan winkelen in dit akkoord. Het is dus alles of niks. En ja, dat harde spel wordt op dit moment gespeeld. Alles of niks. Dus straks wordt op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Ulft een besluit genomen. En veel werknemers van sociale werkplaatsen protesteren in die Gelderse plaats. En ook vakbonden en oppositiepartijen voeren er actie. Personeel van het openbaar vervoer in Den Haag voert ook actie. heeft voor 24 uur het werk neergelegd. Het is een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet. Dat wilde aanvankelijk 165 miljoen euro bezuinigen. Deze week zei minister Schulz dat er 23 miljoen af kan. Dat er minder hoeft te worden bezuinigd. De PVV moet als gedoogpartner van het kabinet akkoord gaan met die bezuinigingen. Maar PVV-raadslid Richard de Mos wil nu op een andere manier de bezuinigingen compenseren. We hebben zelf in Den Haag eh, als PVV hebben we 55 miljoen gevonden uit eigen Haagse middelen. Dus eh, er komt hier een heel groot, duur topsportcentrum van 114 miljoen. En daar willen wij 55 miljoen van eh, investeren in het openbaar vervoer. Dat Op in ieder geval de lijnen behouden blijven hier in Den Haag. Vandaag dus geen OV in Den Haag. Gisteren was dat al het geval in Amsterdam. En morgen dan is er geen openbaar vervoer in Rotterdam. In het Limburgse dorp Merselo woedt een grote brand in een varkenstal. Er stonden 5000 varkens in de stal. De brandweer heeft zoveel mogelijk dieren proberen te redden. Maar hoeveel varkens er uiteindelijk zijn omgekomen, dat is niet bekend. De brandweer. De brand woedt nog steeds. Want hij is uh, een half uurtje geleden doorgeslagen naar het nederstal. Ook aan het achtereind. En de brandweer die probeert uh, met uh, alle middelen om de branduitbreiding naar voren uh, te voorkomen. Bij die brand in Merselo komt veel rook vrij. Volgens de brandweer kan het nog wel een paar uur duren voordat de brand helemaal is geblust. De Spaanse schrijver Jorge Sempron is overleden. Het eerste deel van zijn leven stond in het teken van de politieke strijd. Semproen zat in Frankrijk in het verzet en belandde in het concentratiekamp Boegenwald. Na de oorlog bestreed hij als lid van de Spaanse communistische partij het regime van generaal Franco.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 Sinds vorig jaar heeft Grunberg een dagelijkse column... op de voorpagina van de Volkskrant. De 22e editie van het Groot Dicté der Nederlandse Taal... wordt uitgezonden op 15 december. En dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is op de meeste plekken bewolkt... en in het noorden en oosten valt er lokaal nog wat regen. De temperatuur ligt rond 13 graden. In de rest van het land is het inmiddels droog... en in Zeeland en het westen van Noord-Brabant schijnt de zon al. Vanuit het zuidwesten breiden deze opklaringen zich vanochtend uit...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 Op de A4 Amsterdam Den Haag staat van Wouden 8 kilometer. De staking bij het OV in Den Haag veroorzaakt nog geen langere dagelijkse files. Op de A12 richting Den Haag staat voor Den Haag Malieveld 3 kilometer file. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje. Deze herdenkingsmunt is geslagen door de Koninklijke Nederlandse munt... om onze oude meesters en de schilders van nu te eren. Bestel hem op herdenkingsmunt.nl of haal hem op het postkantoor. En maak met de actiecode op de officiële verpakking kans op een gouden tientje... ter waarde van 360 euro. Worldticketcenter.nl, verkozen tot beste vliegtickets van Nederland. Worldticketcenter.nl Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl... en maak kans op een gouden tientje. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Meerwaarde door ondernemend beleggen? Hofhoorneman Bankiers. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Meerwaarde voor u? Hofhoorneman Bankiers. Een gezond bedrijfsresultaat begint met een gezond bedrijf. Daarom geloven we bij Zilveren Kruis in gezond ondernemen. Eén bedrijfsbrede aanpak voor zorg, gezondheidsmanagement, verzuim en inkomen.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 Goedemorgen, het is 9 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo, een beetje vuur in de show. De wat oudere liefhebber van popmuziek... zal dit nummer Wasted Years van Somewhere in Time van Iron Maiden wellicht herkennen. 1986 is dat al. Bijzonder is dat een grote reeks jongeren ook fan is... van deze Britse groep, die al sinds 1975 bestaat. En ze gaan ook nog steeds op tournee. Vanavond staan ze met de Final Frontier Tour in het Gelre Dome. Op, laten we even Bruce Dickinson horen. Mike van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker, hè? Ja, heel goed. <laughs> hoofdredacteur van Metalblad uh, Aardschok... Is dit typisch Iron Maiden, wat we hoorden? Absoluut. De line-up met Bruce Dickinson als zanger... Is, wordt over het algemeen gezien als de, ja, de beste periode uit de band. De, de twee beste periodes die de band heeft meegemaakt. Ja. En uh, zijn stem is wel, ja, die hoort gewoon bij het absolute Iron Maiden-album... en ook het absolute Iron Maiden-nummer. En meneer Verrijs, ik maar zoals zei het als ze bestaan al een tijd, um, hebben grote aanhang en ook nog steeds onder jongeren. Wat is het geheim van Iron Maiden? Um, het geheim, een uh, hele goede marketing. Uh, ze brengen heel veel producten uit in allerlei vormen en maten. Dat komt ook door hun uh, Eddie. Dat is het, uh, de mascotte van de band, uh, wat al jarenlang, uh, ja, gewoon het, het beeld uh, van de band heel goed uh, weergeeft. Die zombie. Wat ja. was het? Ja, het wordt, uh, het wordt elk, uh, met elk album, elke tour, wordt het uh, beetje, een beetje aangepast. Uh, heel goed voor de merchandise. Er staat prachtig op t-shirts natuurlijk. En uh, het valt op tussen alle, Het viel vroeger op tussen alle normale albums hoe ze waar een groepsfoto of zo op stond. Uh, het was heel herkenbaar. Maar waarom willen jongeren nu nog steeds nou, zo'n t-shirt van Iron Maiden... bij wijze van spreken? Ja, omdat het gewoon hartstikke, mo hartstikke mooie ontwerpen zijn. Dus. Uh, maar dan gaat het niet eens over de muziek, dan gaat het inderdaad over het imago van de band. Ja, dat klopt, maar dat is uh, net zo belangrijk eigenlijk. Um, je moet je onderscheiden van andere groepen en dat heeft deze band uh, altijd gedaan. Uh, ja. Ja, vanaf hun bloeiperiode, die in 1986 begon, dus met de toetreding van Bruce Dickinson. Uh, en ook uh, later, toen hij weer terugkwam in uh, 1999. Ja, wat, wat muziek betreft hangt het dus wel aan hem eigenlijk, hè? Aan Dickinson. Nou ja, een zanger is altijd heel bepalend voor het geluid van een uh, band. Dus uh, ja, Wat is ze daardoor. Ja, wat ze nu doen, is dat nog interessant? Um, ja, wel, want de, de band uh, evolueert. Um, ze trekken eigenlijk uh, sinds uh, de uh, herterugtreding van Bruce Dickinson... een jonger, nieuwer publiek. De nummers zijn ook een stuk langer geworden... Uh, melodieus wil ik niet zeggen, maar ze hebben langere intro's... van 1, 2 minuten intro's uh, voordat het nummer echt op gang komt. Uh, nummers die tussen de 8 en 12 minuten duren. En uh, op de vorige albums, of op de eerdere albums, laat ik zo zeggen... waren nummers gemiddeld tussen de drie en vijf minuten. Ziet het er nog een beetje uit op het podium? Die mannen worden ook ja. ouder, hè? Ja, maar nee, als je ze ziet, ze zien er heel uh, afgetraind uit... voor oh, ja? deze vijftigers allemaal. Ja, absoluut, als je uh, hun shows duurt gemiddeld 2, 2,5 uur... Uh, dus een, ik geloof hun 1708 e optreden vanavond wat ze gegeven. Ja. Dus uh, ja. Tja. Zijn er nog kaarten? Of is de stijl uitgekocht? Er zijn, uit nog, zijn nog kaarten. Nee, dus uh, Gelre Dome kun je zo indelen... dat uh, de zaal is zo in te delen... dat je het makkelijk als er meer vragen zijn naar kaarten... kun je weer groter maken. Of zo. Ik geloof dat er tot nu toe 25.000 kaarten vanavond verkocht zijn. Oké, okay, dus uh, het is nog geen Lady Gaga... Qua grote uh, Wie is dat? Oh, oké. Okay. goed zo. Dan houden we daar maar over op. Mooi, dan kunt u nog dus naar Iron Maiden vanavond in het Gelderdome in Arnhem. Uh, uh, u bent erbij, hè? Absoluut. Denk ik wel. Mike van Rijswijk van Aardschok. Hartelijk dank. Joe. Ja, vandaag dag 2 van een heel belangrijk congres... voor de gemeente, de sociale werkplaatsen en Annemarie Jortsma. En dat allemaal vanwege een bestuursakkoord. Wij gaan straks praten met uh, Annemarie Jortsma. Eerst maar eens eventjes naar Edwin Gerritsen... om te horen hoe de ochtendspit zich ontwikkelt. Vertel, Edwin. Nou, het is een stuk minder druk dan gebruikelijk. Op woensdag er staat 40 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de Randstad. Er zijn geen opvallende files bij. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Voor Vught staat drie kilometer... En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roelofaar en Sveen en dorp 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Files vol boze vrachtwagenchauffeurs... die straks ook niet meer de Nederlandstalige uitzending van de Wereldomroep... kunnen horen, Joris van den Kerkhof. Nee, die kunnen dat niet horen. Die kunnen dan dit bijvoorbeeld uh, ook niet horen. Dit, dit, dit, dit wat je altijd hoorde als je op de camping was... en uh, ja, de radio te vroeg had aangezet. Als je die uh, frequentie uh, had gevonden, uh, in ieder geval. Want dat was toch altijd nog wel een, uh, wel een probleem. Um, uiteindelijk kwam dan de Nederlandse uitzending. Ik praat in de verleden tijd, Jan Hoek, directeur van de, van de, van de Wereldomroep. Dat is natuurlijk helemaal geen verleden tijd. Uh, uh, wat is de toekomst van de Wereldomroep? Nou, die hangt natuurlijk een beetje af van hoeveel je uiteindelijk gaat krijgen. Maar de toekomst zoals wij die zien, die hebben wij gisteren... Uh, gepresenteerd en al eerder aan de ministeries en de ambtenaren... Uh, in een plan Free Speech dut Values... waarin natuurlijk de internationale positie van Nederland... en het belang van Nederland en de waarde van Nederland... in een heleboel landen in de wereld, in negen talen... door ons worden verspreid. Ja, en dat blijft, allemaal maar blijft ook allemaal gebeuren? Of denkt u van, nou ja, als er 10 miljoen overblijft, uh, laat maar zitten dan? Nou, ik kan mij dat volstrekt niet voorstellen, dat er 10 miljoen zo overblijven... In Nederland als internationaal land, met onze positie op het gebied van mensenrechten... onze verantwoordelijkheid op dat gebied. Praat u uzelf nu uh, uh, positieve moed in? Nee, nee, nee, ik kan me dat niet voorstellen. Het gebeurt dus ook niet, het, gebeurt ook niet. Het, het is ook niet nodig. Het stond in het regeerakkoord. En het is ook niet zo dat die paar procent van de die, wereld. In om... uw gesprek met Roosentaal van de week is het ook niet aan de orde geweest. Daar is niet over geld gesproken. En het is ook niet nodig dat die paar procent die de wereld, om nu kost, uh, bezuinigd moet worden om zeg maar de binnenlands omroep te redden. Dus ja. het zou ons zeer verbazen. Oh, want dat is misschien wel het probleem, ja. Dat uh, uiteindelijk. Nou, dat is mooi zou zo Rosenthal ook nog naar de, kunnen, hebben kunnen luisteren naar Wereldnet. Een programma van Nederlanders in het buitenland ja. die, die dan hun verhaal vertellen. Ambassadeurs misschien wel die dan hun verhaal kunnen vertellen. Dat, um, dat um, ja, nou, raak ik er zelf inderdaad van, van in de war. Terwijl ik dit zelf allemaal veroorzaak. Um, <laughs> um, u hebt er met Rosenthal over gesproken. Het ging niet over geld. Toch komt er zo'n verhaal over geld naar buiten. Dat er maar 10 miljoen overblijft. Waar komt dat dan vandaan? Ja, uit, uit, weet ik niet, uit een uh, lek zoals dat heet uh, in Den Haag. Dus, wij, wij weten er echt niks van. Wij uh, spreken met ministers, wij krijgen vrijdag, neemt het kabinet een besluit. Uh, daar zal meer in bekend zijn, dat is nog niet het eind van het verhaal overigens. Maar nogmaals, gezien de internationale positie van Nederland... gezien het, de impact die wij hebben... gezien het feit dat het niet nodig is, zoals ik net zei... om de binnenlandse omroep te redden, zeg maar, kan ik het me volstrekt niet voorstellen... dat een land als Nederland, dit internationale instituut, met deze impact zou decimeren tot dit soort bedragen. Nou weet ik weer waar ik van in de war raak. Dat ging over de binnenlandse omroep. Uh, want dat kan misschien ook nog wel het verhaal zijn... dat de bezuinigingen op de overkant, aan de andere kant van het hek... al die andere omroepen, dat die voor een deel gehaald worden... door u maar weg te schrijven. Kijk, op de media moet bezuinigd worden 200 miljoen. Dat is bijna een kwart. Wij maken onderuit van de mediabegroting, dus wij bezuinigen een kwart. Dat is natuurlijk fatsoenlijk, dat is behoorlijk, dat is netjes... dat is zoals het hoort, dat is je eigen verantwoordelijkheid nemen. En het zou mij zeer verbazen... En ik... Heb toevallig een financiële achtergrond en weet dat het niet nodig is dat om de binnenlandse omroep minder te laten bezuinigen, de wereldomroep zoveel te laten bezuinigen. Alles heeft met alles te maken. Zullen we nog wat klokken doen, heb je die dag? Oh, deze zijn ook leuk. Nou, dan gaan we zo naar onderweg het truckersprogramma. We de Kerkhof vanochtend bij de Wereldomroep... die voor grote bezuinigingen staat. In Parijs wordt de komende dagen een filmfestival gehouden... waarop dit keer de Nederlandse cinema centraal staat. Er worden Nederlandse films vertoond... en natuurlijk ontbreken Nederlandse acteurs en regisseurs niet in Parijs. Correspondent Frank Genoud was gisteravond op het feestje. Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans notre arrondissement pour l'ouverture de la dixième édition de notre festival de cinéma, le 7e art dans le 7e. Op een prachtig binnenpleintje in Hartje Parijs wordt het filmfestival geopend door Rachida Dati, de oud-minister van Justitie, zoals ze bekend in het buitenland, maar tegenwoordig ook lid van het Europees Parlement. En hier in het zevende arrondissement van Parijs, deze wijk hier, is zij burgemeester. En je remercie l'ambassadeur De komende drie dagen zijn op dit filmfestival Franse films te zien natuurlijk, maar ook Nederlandse films, omdat Nederland dus eregast is. Het gaat onder andere om uh, Father and Daughter, die een Oscar won in 2000... van Miguel Dudok de Wit. Maar ook Nothing Personal, een gouden kalf in 2009 van Ursula Antoniak. En vanavond dan de première van De Storm van Benson Bogaert uit 2009... over de watersnoodramp in Nederland in 1953. De Storm, en die noemen ze hier La Tempête. Twee dames op leeftijd... Weet u iets af van Nederlandse film eigenlijk? Trippu heel erg weinig eigenlijk. C'est très peu. C'est pour ça qu'on est tout à fait heureuse d'exister festival, parce que. daarom is het zo leuk om nu op dat filmfestival te komen, omdat we die Nederlandse films dan ook kunnen ontdekken. Film des Pays Bas. Ooit wel eens een Nederlandse film gezien? C'est possible, mais comme ça de mémoire, je m'en souviens pas. Peut-être que als je me ditieert de titels, je zeg: Ah, ja, maar zoals je het zo van de meemoord, nee. Voorzover ik me kan herinneren, heb ik nog nooit een Nederlandse film gezien. Maar misschien als u een titel noemt, zegt ze. Nou, soldaat van Oranje? Le soldat. Soldaat van Oranje. No. De Storm? Nou. No. No, no. Sylvia Hoeks, actrice uit de film De Storm, ook aanwezig hier. Is het leuk een première in Frankrijk, in Parijs, van zo'n film? Ik vind het nu tot, tot nu toe nog heel erg leuk. Ja, ja het is heel bijzonder. En uh, we zitten hier heel erg mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe de mensen het vinden. Nou, precies, zal het de Frans iets zeggen? Een film over een Nederlandse watersnoodramp van meer dan 50 jaar geleden? Ja, dat hoop ik heel erg. Uh, het gaat natuurlijk eigenlijk over een persoonlijk verhaal van een vrouw. En uh, ik hoop dat ze zich daarin kunnen vinden. En, uh, de watersnoodramp staat wel centraal, hoor. Maar uh, ja, ik, ik hoop dat ze het in het gevoel en de emotie uh, kunnen zoeken. prettige ja. avond. <laughs> Dank u wel. Mevrouw Jeanne Wickler, directeur van het Instituut Nederland in Parijs. Het instituut dat de Nederlandse cultuur moet promoten in Frankrijk. Zo'n filmfestival met Nederland als gastland is natuurlijk ontzettend leuk. Maar is het ook zinvol? Is het nuttig? Hebben we er iets aan? Nou, als, als de mensen hier, in de, zeker in deze buurt, veel Nederlandse films zien... zoals ze dat in de komende dagen gaan zien... dan wordt natuurlijk het, het imago van de Nederlandse film... en ook de bekendheid enorm verspreid door heel Frankrijk. Dus de Nederlandse film krijgt hier een enorme boost door deze dit, dit festival. Veel meer, denk ik, dan een festival waar uh, films uit alle landen gespeeld worden. Goeie promotie dus. Absoluut. <laughs> een van de eregasten vanavond is de beroemde Franse acteur Jean Rochefort. Meneer Rochefort, kent u de Nederlandse film eigenlijk? Ik heb een film een euh, film hollandais al oh, vingtaine d'années dat ik experimentaal en et passionnant. Helaas, zo moet de titel. Ik heb een film gezien, een Nederlandse film. Dat was weer zo'n twintig jaar geleden. En de titel kan ik me helaas niet meer herinneren, zegt hij. En dat was ook de laatste film? Nee, helaas, monsieur. Helaas, on très, très Helaas ja, want on... we zien heel weinig in Frankrijk. On zien voit jamais. Heeft u veel zin om deze week de Nederlandse films te ontdekken hier in Parijs? Pas ce soir, Niet vanavond, maar ik kom wel terug morgen. Eh, parce que j'ai quelque chose à faire. Ik heb andere dingen te doen, zegt hij. Uh, okay. Bonne soirée à vous. Au revoir. Nou, het uh, filmfestival in Parijs dus, waar de Nederlandse cinema centraal staat. U hoorde een bijdrage van onze correspondent Frank Renaud. Dan naar Australië. Het land exporteert voorlopig geen koeien meer naar Indonesië. De overheid komt tot die stap nadat een televisieprogramma beelden naar buiten bracht... van gruwelijke mishandeling in Indonesische slachthuizen. Australische minister van Landbouw, Joe Ludwig, maakt dit exportverbod bekend.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 Maar de sfeer daar is het toch wel eentje dat mensen zeggen van ja, wat bemoeien die buitenlanden zich mee? Waarom komen zij ons vertellen hoe wij ons vee moeten slachten? En daar zit natuurlijk ook wel wat in. Want als die Australische veeboeren niet willen dat hun dieren ellendig aan hun eind komen, en ze weten dat dat gebeurt in Indonesië, dan nou moeten ze niet leveren aan Indonesië. Ja. Maar tegelijkertijd komen ze dan toch vertellen hoe zij denken dat het daar moet gebeuren.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 Het zal sowieso onder een vergrootglas komen te liggen van, uh, van alle groeperingen. Ja, dat krijgt hoe dan ook een staartje. Onze correspondent Robert Portier was dat vanuit Australië. Na 9 uur hoort u meer over het bestuursakkoord. Het is de dag voor dat akkoord tussen kabinet en gemeente. De gemeenten gaan erover beslissen, gaan erover stemmen. Maar zoals het er nu ligt, ziet het er niet naar uit dat die gemeenten daarmee in gaan stemmen. We spreken de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, mevrouw Jorritsma.